Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog maar 40 uur sinds het sluiten van de stembureaus. Maar de boel in Den Haag is nu al behoorlijk ingewikkeld. De VVD dropte vanmorgen een bommetje. De partij doet hoe dan ook niet mee aan een nieuw kabinet. Onze Haagse verslaggever Wilma Borgman kijkt er niet meteen van op. Het kan ook strategisch best heel handig zijn. Want als andere partijen jou er toch heel graag bij willen hebben... dan moeten ze het wel aantrekkelijk voor je maken om in een kabinet te stappen. En dat betekent dan dat als je eerst heel hard zegt, ik doe niet mee... dat je dan toch later veel kunt binnenhalen als partij. Dat kan een voordeel zijn. Er is een verkenner aangewezen, een PVV'er... die de komende anderhalve week gaat praten met de partijen... om bijvoorbeeld te kijken wie zij als formateur willen. Die formateur gaat dan kijken welke partijen inhoudelijk bij elkaar zouden passen. Als je met je backpack door Azië wilt... wordt het een stuk makkelijker om ook twee weekjes door China te trekken. Je hoeft daarvoor binnenkort geen visum meer aan te vragen. Dat is best verrassend, zegt onze correspondent. China wil graag stimuleren en ook duidelijk maken uh, dat ze gastvrij zijn... en dat ze juist uh, de buitenlandse partijen welkom willen heten. Dus zakenmensen, mensen die op familiebezoek willen en toeristen... Die mogen nu dan 15 dagen inderdaad zonder visum rondreizen, niet uit alle landen, maar dus wel uit de Nederland. Het is een proef voor een jaar. Op 1 december gaat het visumvrije reizen in. Veel grote waterkeringen en sluizen in ons land zitten potdicht. Rivieren en het IJsselmeer staan hoog. Het heeft de laatste tijd veel geregend en vandaag wordt het water ook nog eens opgestuwd door de harde wind. Rijkswaterstaat houdt alles goed in de gaten. Ze zeggen dat we niet bang hoeven te zijn voor overstromingen. En een legende in in de dartswereld stopt ermee. Niet Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen of een andere speler. Maar deze man. Zijn schorre stemgeluid is geliefd bij spelers en fans. Het komt door het roken, zegt hij, wel hij er nu mee is gestopt... Zo'n iconische 180 zal tijdens de finale van het komende WK op 3 januari voor het laatste te horen zijn op tv. Hij zegt dat hij ruimte wil maken voor de nieuwe generatie. Het weer een echte herfstdag, grijs en veel wind. Er zijn ook pittige buien, soms met onweer en hagel. Het wordt 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Verwaaide stemmen, van vroeger eiland hoor. Het eiland in de verte, waar ik beschut tegen de wind. Kom hier, kom in mijn armen, een veilige haven. ha My mother told my father, just before I was born, she said he got a boy child coming, he's gonna be, gonna be a rolling stone, he's gonna be a rolling stone, he's gonna be a rolling, oh well. De vorige, vorige uur. Vorige de... uur, we waren eigenlijk bij allemaal melige nummers gestopt. Nee, mooie nummers. De carrière van Wilma en ja. uh, over liedjes over Marja. Ja, ik heb nog een liedje van Marja gevonden. Nee, over Wilma toch? En Wilma. Okay. Wat zou doen we het hier? erg zijn lieve opa. Ja. Met vader Abraham samen. Ja. En daarna heb ik Black and White met Marja, o Marja. Laat me horen. <laughs>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 Maar ja o, maar ja je bent mijn ideaal Voor jou wil ik gaan leren, voor tenor en ook voor Bas Wil alles gaan proberen als ik zeker van je was Onthoud Onthouden kan, al heeft ze het eventjes maar gehoord. Als ik wil praten, loopt zij steeds maar weer te zingen. Als zij muziek hoort, dan ben ik niet meer in taal. Dus ga ik maar naar buiten, om daar te lopen fluiten. En eens zal zij wel merken hoeveel ik Ideaal. Voor jou wil ik gaan leren, voor tenoren ook voor Bas Wil alles gaan proberen als ik zeker van je was Het is nou, toch wel een eerbetoon ja, als de Marja, hè? Kom Zo. Op, zeg heen. Kijk. Dat is leuk. Het is geweldig, natuurlijk. Ja. Nog en, meer liedjes met Marja erin? Uh, ik uh, zal eens kijken. Volgens mij wel. Uh, Leuke <laughs> liedjes Maria? Jochem Meijer. Maria erbij. Maya erbij. Nee, dat is niet, niet de goeie. Maar even het leuk, ja. Oh, je huis. Hè? Huh? Eentje lager, je huis ontgeuren met deze tips van schoonmaken. Maria Marja <laughs> Ja. Hallo het. Ja, oeh, Giel Montagne. Die zien we ook vaak. Maria zietjes. Ja. Guus is nee. Nee. Marja. Marja Pannekoek, ken je die? Maria Pannekoek? Giel nee. Montagne wel gehad natuurlijk. Ja. Er is maaien erbij, maaien erbij. Goed, om even van bij te komen, de shadows met Apache. Ja, sorry luisteraars, uh, Marja is niet meer te houden. <lacht> Ze is op de wilma Tour volgens mij vandaag. En ik, Zo ik. Zie je waar je met Frans Timmermans allemaal wel niet uitkomt, hè? Ja, heerlijk. Veel verder He? als met Wilders. <lacht> <lacht> Goed, ik dus neem geen verantwoording meer voor wat er aan de andere kant gezegd wordt. Dus we krijgen nu wilma Landkomen met 80 rode rozen. Ga je gang. Gegeven. Want morgen wordt mijn oma tachtig jaar. Maar ik snap niet waar de centjes zijn gebleven. Ik haak toch haast een gulden bij elkaar. ...waarmee je nu gaat komen, want ja, dat is toch heel mooi. Ja. Ridder Pim. Moeten we die ook horen? Ja. Stoer. Hij zet zijn angst opzij. En hij denkt: jong vrouw, hoort bij mij. Fantastisch. Ja, uh, kijk. Es voor Hoek. Ja. <laughs> nou, die houden we erin. Die gaan voortaan als intro, uh, hè? Ja, absoluut. Nietjes voor Pim. Ik Leuk. vind hem geweldig. Nietjes dus, uh, voor Pim. Ja. ja, wacht even. Ik moet even kijken. Nou, goed. Uh, Pim well, en Pop. Hier. Poezebussen. Met smulderstextiel. <laughs> even verwachten? Heb je mijn nou even uitstaan? Op ja, ik heb jou uitstaan. Dus, uh, <laughs> ja. ja. Als het lekker weer is, stappen Pim en Pom. S'morgens vroeg de deur uit voor het straatje om. Knikkend met hun kopjes, buivend met hun staart. Pim voorop natuurlijk, Pom bij zijn bedaard. Als het hard regent, dan zegt Pom: geen nood. Pom doet hocus Pom wenkt met zijn poot. Doet een mooi klein busje, stopt al voor de deur. Pim zegt: Pom, je petje, ben jij bent de chauffeur. Rijden in de regen, wil je, heb je zin. Steek maar op je handje, kom maar stappen. Daarom heet het dus Pim en Pomybus. Mensen in de regen, kijken even om. Wat is dat voor busje? Zijn dat pim en pom? Ja, een poezebusje. Groot genoeg voor twee, maar één passagiertje. Steek maar op je handje, kom maar stap maar in. Het is een boze busje, daarom heet het dus. Dat heeft Bon bedacht hoor. Pim en Bonnie Ja, ook leuk. <laughs> Maar we mogen een andere kindervriend natuurlijk ook niet vergeten, want Sinterklaas is natuurlijk gekomen. Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, daar moeten we ook iets over draaien. Dus we krijgen nu Henk en Henk met Sinterklaas. Wie kent hem niet?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 Even twee nummers om het uh, niveau van de uitzending een beetje weer omhoog ja. te, te krikken. Ja, dan gaan we meteen ook weer uh, downen. Echt waar? Ja. Die zwerver op straat, nee toch? Hè? Huh? Gaan we die draaien? Wie? Die zwerver op straat? Ja, ah, van okay. Wilma. Uit 82. Uit 82, je 82 die zwerver op straat. Hij steelt een stuk brood, zijn jas is te groot En grauw zijn al zijn haren Zijn bed is een bank, hij ruikt naar de drank Zo slijt hij steeds zijn jaren Hij houdt van het leven, maar telt niet meer mee En voelt zich vaak. De mensen zijn aardig, de mensen zijn goed, maar niemand die iets voor hem doet, Iedereen ziet hem die zwerven. Hij kijkt om zich heen en voelt zich alleen. Dat is een blij, zijn leven. Het is nooit te laat, maar niemand op straat zal hem wat liefde geven. De blik uit zijn ogen, zij dus vragen om maar niets kan ons weerhouden. We lopen toch verder, we lopen voorbij. Het is onze maatschappij Iedereen ziet hem, die zwerven op straat Maar niemand kent hem, die zwerven op straat Misschien is hij ook een mens met gevoel En wil zich verschuilen. Sorry Wilma. <laughs> ja, ik heb het nou wel genoeg gehoord. Moet ik genoeg zeggen. Wilma gehoord vandaag. Ja. Dus dat is maar niet een hele uitzending aan beide? Hè? Nee, nee, nee, nee. Heel verstandig. Dus, uh... Nou, dan gaan we door met uh, Green Day met At the Library. Muziek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 That makes me go so insane What is it about you that I ever Staring across the room Are you leaving too? Nu een nummer van het trio Galantes die binnenkort hier in Zand wordt gaan optreden. Staan, een stukje cabaret. Ik denk nog wat klaarstaan. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks meer klaarstaan. Ja, toch? Uh, ja, die heb ik alweer weggedaan. Oh, die heb ik alweer weggedaan. Nou, dan ik ga ik gewoon door met... Uh, Pieter Tosh en Mick Jagger. En walk, don't run and don't look back... There's problems you just have to make. Gonna do it <laughs> don't hear your baby love <laughs> remember what's been there Zal ik je cabaret er dus tussendoor? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb, uh, deze komt in, uh, in de liefde vanavond. Het ja. is Ruud Smulders. Ik ken hem niet, eerlijk gezegd. Dus we gaan even kijken wat Zo ging is. mijn eerste date. Zo ging mijn eerste date, ja. Ja, dan moest ik denken. Is, uh, ik, had, ik had een date, ik zat al. Ik zat al. en dus hij kon erbij zitten. We hadden het leuk. Het was al twee uur leuk. En toen moest ik voor het eerst naar het toilet. Toen dacht ik, zij heeft mij nog nooit zien lopen. En ik voelde dat dit een klik is. Ik kan gelijk even verkennen of dit een open-minded vrouw is. Zouden ze het erg vinden? Ben ik zo leuk dat het niet uitmaakt als ik wegloop met, met dat typische open-ruggetjes Weet je nou wat ik bedoel? Deze, zeg maar. Ik dacht als ik dat doe en ik kom terug en zij zitten nog, dan is het de ware toch, dat is zo vet. Dan is het fucking en ik heb het risico genomen. Ja, ik ben gegaan, ja, fuck it. Nou, Ik ga heel even naar... Uh, zo teruggekomen zijn. Hey, ik kan hem ook goed. Voor jou niet, ik zou... Oh ja, lang op groen. daar is die toneelschot toch goed voor. En uiteindelijk heeft ze daar niks over gezegd. Daarna hebben we nog twee uur zitten babbelen en zitten drinken. En aan het eind van twee uur dacht ja, ik: moet het toch, Ik moet het toch maar zeggen. Van, ik vind het zo mooi aan jou dat jij nergens bent gevallen over mijn handicap en mij helemaal neemt zoals ik ben. En toen zei ze: GNAGGETAIN! <lacht> Al negen jaar samen, gelukkig zijn. Ik maar dat mag niet van de rechter. Welke vind je het mooist? Doe maar iets rustigs. De agenda. De agenda. Ik begin in Zandvoort en het is eigenlijk best wel heel veel te doen de komende tijd. De zeeschilders zijn nog steeds in het museum natuurlijk. Uh, dinsdag 28 november is er een bingoavond in het pluspunt in Zandvoort uh, in de Flemmingstraat. En uh, 1 december is er een Sinterklaas, uh, intocht in Nieuw-Noord, ook bij het pluspunt. Uh, 2 december is er een oud-Zandvoort-wandeling. Uh, door Zandvoort natuurlijk. Uh, 3 december, zondag, is natuurlijk weer de open mic. Uh, de Comedy Night in uh, Amsterdam Beach Hotel. Was het ja, je voriging? bent laatst geweest, hè? Was ja, dat is leuk. Ja. Was leuk, ja. ja? Nou, het is echt elke keer. Maar weet je, het is een, heel verschillend. Sommigen komen een stuk of acht. Tussen de zes en acht uh, stand-up comedians. Ja, ja. En de een is leuker dan de ander. Ja, Af, bij sommigen is. heb je ja. zoiets van... Wah, ja? okay. Joh, ga iets ja. leuks voor jezelf doen. Maar het merendeel is best wel <coughs> toch, geslaagd. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Dus ook een hm? degene die het presenteert is toch een bekende? Degene die het presenteert is toch een bekende? Ja, dat is uh, Saïd. Said, Saïd, uh, god hoe heet die nou voor zijn naam? Nou, ja, dat maakt niet. Oh, maar het is wel een bekende. Het is wel een bekende. Die, ja. die heeft ook one-man-shows en dat ja, soort dingen dat meer. Ik ook, ja, dat Hij ah. doet het echt heel erg leuk. ja. ja. Knap hoor. Ja. Dus. Op 15 december heeft toneelvereniging Wim Hildrink hallo hallo. En daar wil ik eigenlijk best wel naartoe. Lijkt me best wel leuk. <laughs> ja. En dan 15 december, Zandvoort uh, Inside viert kerst in stijl. En dat is een gezellige avond in Rabbel. Met Zandvoort in ja. Dus. En 16 december komt hij weer terug. Onze eigen oude vertrouwde. IJsbaan. Ja, oké. Okay. Dus, nou ja, 17 december, dat komt dan wel weer. Ja. Uh, en jij draaide ze net. Trio Galantes. Die ja. is uh, 26 november in de krocht. Ja. En wat kosten de kaarten daar al? Het duurt 2 uur en 30 minuten. 1954. Hm. Rechtsboven zat het. Oh, daarom. <laughs> ja, je hebt zo'n heel scherm, hè. Ik dacht dat je alleen maar één deel had, maar... Ik zie alles wat je hm. doet. <laughs> ja, dat is 1995 kost uh, intree. 1954. 1954. Wat zei ik dan? 1995. <laughs> ja, okay. ja, Misschien is het ook een tikfout, hoor. Ja, ja. Ja, 1954... Ja, ik vind het een raar toch? Ja, dus, uh, dat. maakt ja. niet uit. Het komende weekend... 25 en 26 november... is er een reuze snuffelmarkt... in Vijfhuizen. <laughs> dat is in de Expo... Crater Amsterdam. Mm -hmm. Dus dat is leuk. Er is ook een... Uh, 26 november... Een, uh, een kerstmarkt... in Amsterdam. Is natuurlijk ook leuk... Kort om weer genoeg te doen. Het is uh, absoluut weer genoeg te doen. En dan heb je natuurlijk... Vanavond in De Liefde is Ruud Smulders. Ja. En... De 26 is Arian Veertjes. En dan is er in de Philharmonie Is Ultimate Eagles. En wat dat is, weet ik niet. Nee, dat zal muziek zijn. Ja. ja een Coverband van de Equals denk ik. Dat denk ik ook. Ja. En de 25 e is er uh, voorwegkoor Heemstede die daar zingt. Mm -hmm. En dan heb ik nog de... Hoe uh, mm -hmm. nou, heet die andere nou? De, de Stad, Stad Schouwburg. Ja. En die heeft vanavond en zaterdag het Capino Ballet in Rotterdam. Uit Rotterdam, ja. Uit... In Haarlem. <laughs> In Haarlem natuurlijk, ja. Sorry. En dan Duizend 1001 Nacht. Op vrijdag 1 december, dat is een toneelstuk. Nou, hartelijk dank voor deze dus. gigantische agenda. Ja. We gaan afscheid nemen. Ja, allemaal de hartelijke groeten. Ja. Veel eh, zon dit weekend, dus. Veel gaan zon. Ja, de zon schijnt nu. Tot ziens! Tot ziens! Bye.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 en in de ether op 106.9. Straks meer. Tchvfm. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2. Twee...